heb, is Yeshua met drie uitroeptekens. Wie bent u? Vindt u mooi als u hem leest? Ja toch? Het is goed om ons af te vragen, Yeshua, wie bent u? Wie van ons is er bij Jacob Damkani geweest afgelopen zondag? Steek je vingers op. Ja, er stond nog heel wat. Hè? Sommigen hebben hem ook in andere samenkomsten ontmoet. Wat vond hij nou het mooiste wat hij gezegd had? Dat kan natuurlijk heel verschillend zijn. Maar wat is je bijgebleven? Toen dus je zegt, hij heeft dat gezegd. Heeft u gehoord wat hij zegt? Als je in Israël het evangelie wil verkondigen, begint dan eerst de Israëliërs te danken dat ze het woord van God hebben overgedragen. Want daarbij hebben we hun God leren kennen. Mooi, dankjewel. Weet u wie staatsvijand nummer 1 is in Israël? Hij heeft het gezegd. Hij zegt, de Jezus van de christenen is staatsvijand nummer 1 in Israël. Ik denk, dan gaat hij natuurlijk een bom klappen. Hij heeft het gezegd. Want de Jezus van de christenen moeten ze helemaal niks van hebben. Durft u aan me te zeggen? Want dat is 2000 jaar praktijk hoor. En zeker toen Israël verdreven was en bijna ja, honderden jaren Israël als een, een dorre akker heeft gelegen, alleen een paar geiten en schapen met een hoede erachteraan konden zich daar nog in bewegen, maar dat land was helemaal niets. Israël is teruggekomen in de laatste 63, 64 jaar, begint het zich te settelen. Het is helemaal niet echt een gelovig volk, het, ik denk wel 80% seculier, maar de de sluier zal van hun ogen weggehaald worden. Maar als een christen denkt dat hij het over Jezus kan hebben in Israël, dan zullen ze de hoogheid denken, we kunnen wat aan hem verdienen, laten we hem rondrijden, maar we luisteren dus helemaal niet. Want de Jezus van de christenen is niet de Shua, haar messiach, die zij verwachten. Dus we hebben de boodschap met ons hele Roomse en Protestantse achtergrond, hebben we verziekt voor Israël. En we hebben het niet gesnapt. We zijn er met elkaar mee bezig om iets te gaan begrijpen... om die oude dogma's van onszelf los te laten. Maar we zullen ook door alles heen moeten zien, de dogma's van de Joden. En je gaat ook zien of een Jood uit het christendom zijn Joodse roots ontdekt... of dat een Jood uit het Jodendom zijn Joodse roots ontdekt. Maar let op, ze nemen allebei het stukje van hun eigen Egypte mee... In de christenheid is het Egypte. Dus wij komen dus uit de christenheid om tot gehoorzaamheid te komen. Maar dat stuk Egypte waar we uitkomen zit nog wel in onze ziel. Zo zijn het ook Joodse rabbijnen die tot geloof komen in Yeshua. Maar dat hele verwarring wat ze hebben geleerd in Talmud en Mishnah en die andere geschriften, dat zit nog in hun ziel. Snapt u dat we allebei wat meedragen in ons leven? We zullen alleen scherp moeten zijn wat staat er in het woord. Dus we toetsen de christen, we toetsen de paus... We toetsen de rabbijnen en we toetsen iedereen die komt. Maar waaraan toetsen we? Aan de, aan de Torah en aan de profeten. Onze Heer Yeshua is de vleesgeworden Torah. Hij heeft niet aan één gebod getornd. Hij heeft volbracht wat hij moest volbrengen. En wij zijn navolgers van Yeshua. En zullen wij dan gerechtigd zijn om anders te doen dan Yeshua? Ja, als we struikelen. Dan kunnen we tot onze Vader gaan en we kunnen zeggen: Vader, we hebben gezondigd. Maar ik roep de naam van Yeshua aan, die voor mij verzoening gedaan heeft. Snap je het? We bidden tot onze Vader en we roepen de naam van Yeshua aan als het offer, het ultieme offer wat gebracht is. Nou, dat zullen ze wel, of wij christenen moeten doen, dat moeten de mensen uit de wereld doen, want die moeten het van ons horen, maar dat zullen ook de joden moeten doen, tot ze uiteindelijk gaan zien wie hun eigen Yeshua is, hun eigen Messias. Maar hij is inderdaad door de paus gekruisigd, en achter de paus het hele christendom, en hij is door rabbijnen gekruisigd, vanwege hun dogmatische instellingen, en ze konden niet eens snappen tot hij de Messias was. Yeshua die heeft aan het kruis gezegd, vader, vergeef, vergeef het toch hun, ze weten niet wat ze doen. Zo misleid door hun dogma's. Dus als we het zelf hebben over bepaalde zaken... en we zijn studies aan het doen... vindt het dan niet vreemd dat je in je ziel wel eens heen en weer bewogen wordt... dat je denkt, ja hallo, dat komt helemaal niet bij me over. Maar gaan we doordenken en we gaan lezen... dan zult u zien dat wij heel wat verkeerde en gekleurde brillen hebben... hoe we naar Yeshua kijken. U gaat er vandaag weer eentje ontvangen... Ik denk, hoe moet ik nou toch eens mijn thema uitkiezen? Ik denk, nou, ik weet een hele goeie... Yeshua met drie uitroeptekens. We roepen het uit. Wie bent u? En ik hoop dat we aan het einde van de projectie... en aan het einde van de prediking kunnen zeggen... dat is Yeshua. Dat wil ik beleiden... en ik zal nooit meer iets anders beleiden... dan wat uit de dogmatiek tot ons is gekomen. We zullen moeten leren beleiden... wat staat er geschreven... U bent er klaar voor? U heeft uw riemen vast? Het is een vreugde. Een vreugde om ogen te hebben die zien. Die, en die Farizeeën hebben gezegd, zijn wij soms blind? Wat waren ze? Denk er maar over na. jongens, wat waren ze stekenblind. Maar ze hebben gezegd, wij zien... Het is zo sterk dat die strijd tussen Yeshua en de joden plaatsvond. Dat iedere woord wat we vorige keer gehoord hebben uit het thema van eer Abraham was Ben, ik weet het wel. Elk woord wat hij sprak tot de joden, tot zij dus een ander woord terugzeiden. Hij had niet gezegd, ik heb Abraham gezien. Nee toch? Heb je het goed onthouden de vorige keer? Maar die joden zeggen tegen hem, hey, hoe oud ben jij? Heb jij Abraham gezien? Ze snappen niet waar het om gaat. En zelfs de christenheid heeft ook nog niet gesnapt waar het om ging. Anders hadden ze eer Abraham was ben ik niet zo vertaald als ze het vertaald hadden. Want het ging niet over was, maar het ging over worden. En tussen was en worden is verleden tijd en toekomende tijd. Maar omdat ze in hun denken hun dogmatiek hebben, hun gekleurde brillen hebben, gaan ze suggereren in een tekst en dan gaan ze zeggen, zie je wel, Yeshua was er al veel eerder dan Abraham. Echt niet waar. Alleen de kwartjes moeten vallen, wij gaan er geen oorlog en strijd over voeren, we gaan gewoon zeggen wat er staat, we gaan de grondtaal opzoeken en dan kom je tot soms verbazingwekkende ontdekkingen. Durft hij er ook aan om op te zeggen? Want we zijn al door heel wat sloten en rivieren heen gemoeten. We zijn al gaan, gaan sabbat vieren. We zijn de feesten gaan vieren. We hebben de kinderdoop overboord geworpen. Ja, we hebben gezegd, we zullen het doen zoals de Heer het zegt. Hem zullen we navolgen. Want we zijn uiteindelijk behouden door ons geloof in Yeshua. Amen. Dus om over dogmatische dingen na te denken kan je doen. Maar om de dogma's na te volgen moet je drie keer nadenken. We gaan dus zeggen wat er staat. Nou, we gaan beginnen. Lucas 4, vers 1 tot en met 3. Yeshua, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. Daar had hij zich laten dopen. En werd door de Geest geleid in de woestijn. Yeshua heeft zich laten dopen. Een rechtvaardige. Hij kwam niet om te dopen omdat hij een zondaar was. Hij liet zich ook niet dopen om uit te kijken naar hem die komen moest, want hij was het zelf. Wat zei hij ook weer, dat hij zich liet dopen tegen Johannes? Amen. Hij zegt, laat ons alle gerechtigheid vervullen. Gerechtigheid is wat God eist. Hij moest gedoopt worden. Want als je gedoopt wordt, word je ingedoopt in het water, in de dood. En je staat op uit het water, uit de dood. En we zullen leven. Begint dat leven à een minuut. Hier in ons geloof wel, want we worden wederom geboren in ons denken. Maar we zullen opstaan uit de dood op grond van de beloftenissen van vader. En het feit dat we opstaan uit de dood komt omdat hij het beloofd heeft. En hij zegt vertrouw op Yeshua. Want hij is uit de dood opgestaan. Hij heeft een plaats gekregen aan de rechterhand van God. Hem is heerschappij gegeven over de hemel en over de aarde. En hij gaat terugkomen als koning der koningen, als heer der heren, om over deze aarde te regeren. Dan zal hij de God van deze wereld zijn. Wie is nu de God van deze wereld? Amen. Is hij de God van deze wereld? Nee, well, hey, dat is Yahweh. Maar hij heeft de mensen door zijn bedrog en zijn dogma's, zijn duivelse dogma's, zo verdraaid in de wereld gezet, dat iedereen denkt, door de misleiding van Satan, nee, tot hij God kan spelen. Satan is de God van de wereld, de duivel. Hij is het niet. Yeshua heeft een verslagen op Golgotha. Hij is de dood ingegaan. En hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft een plaats gekregen aan de rechterhand van zijn vader. En hij heeft nog nooit tegen een engel gezegd... Tot wie der engel heb ik gezegd zit aan mijn rechterhand. Amen? Heeft hij nooit gezegd. Hij heeft gezegd, maar van de zoon zegt hij... zit aan mijn rechterhand. Yeshua is de zoon van de levende God. Amen. Yeshua was vol van de heilige geest nadat hij zich had laten dopen en was opgestaan. Had hij dan de heilige geest niet? Ja, natuurlijk had hij dat. Maar als je de stap hebt gemaakt om te gaan, betekent dat uw kwartje gevallen is. Daarmee bent u opgestaan in een nieuw leven en we gaan als gelovigen dat leven leven. Ook u bent vol van de heilige geest nadat je gedaan hebt wat de Heer van je eist. Hij werd geleid in de woestijn waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Heftig hoor. Hij at niets in die dagen. En toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. Geen wonder. Vaste veertig dagen is het uiterste wat een mens kan laten staan als hij niet eet, niet drinkt. Snapt u? Hij is op zijn allerzwakst. Ook Satan komt bij u als u zwak bent. Als je had kunnen eten van de woorden van God... en je hebt niet gegeten... ben je verantwoordelijk voor je eigen gedrag... als de duivel u verzoekt. Durft u aan me te zeggen? Je zal je moeten verdiepen... in datgene wat God zijn volk te vertellen heeft. Als je het niet doet... komt er een dag... dan zul je door de drogredenen van Satan... met hem meegaan. Onze Heer Yeshua ging geen millimeter met hem mee. Hoewel die veertig dagen gevast had had hij maar één antwoord voor Satan. Elke keer opnieuw. De duivel zegt tot Yeshua, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood wordt. Wat gaat Yeshua doen? Gaat hij bewijzen? Echt niet waar. Hij gaat het echt niet bewijzen. Zelfs de discussie met de duivel moet je niet aangaan. Zelfs als de paus naar je toe komt met zijn gekke dogma's, moet je niet voor een millimeter in zijn denken meegaan. Je moet gewoon zeggen wat staat er in Torah. Yeshua hoefde het maar drie keer te doen... maar ik weet, de, de verleidingen van Satan zijn veel meer geweest. Hij heeft het niet bij drie gehouden. Waar onze Heer Yeshua was, uitgehongerd en wel... in staat om Torah te citeren. Het wonderlijke is, de duivel zegt tot hem... indien hij Gods Zoon zijt. De duivel weet dat Yeshua de zoon van God is. Als Satan het geweten had dat hij God zelf was, wat had hij dan gezegd? Indien jij God bent, maak dan van die steentjes brood... Uh... Dat staat er niet. Satan weet dat hij Gods zoon is. Durft hij aan te zeggen? Jacobus 1, vers 13, daar staat laat niemand als hij verzocht wordt. Ik heb dat nummertje er maar even achter gezet. 3985, dat staat hier ook, zie je? Dan weet je dat je in het Nieuwe Testament met dezelfde grondwoord te maken hebt. Hij zegt dus duidelijk laat niemand als hij verzocht wordt zeggen dat hij van Gods wegen verzocht wordt. Wie van u is er vanuit Gods wegen ooit verzocht geweest? Je wordt nooit door Abba Yahweh verzocht. Maar let goed op. Je wordt verzocht door de duivel. En dan wordt bepaald of je Abba Yahweh kent of dat je hem niet kent. Want hem te kennen en zijn zoon Yeshua, dat is eeuwig leven. Ja, natuurlijk. Want als je hem niet kent en zijn zoon Yeshua, hoe zou je ooit uit de dood opstaan? Of wie schep je je vertrouwen? Laat niemand, als die verzocht wordt, zeggen: Ik word door God verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En Hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Nog een keer lezen. Misschien valt het kwartje. Want ik wil het nog niet hardop zeggen. Hier staat: Want God kan door het kwade niet verzocht worden. Nee, toch? Wie kan er wel door het kwaad verzocht worden? Yeshua! Omdat Hij niet God is. Hij is Yeshua, de Zoon van God. Hij wordt tachtig keer Zoon des Mensen genoemd. Hij wordt in de twintig keer Zoon van God genoemd. Hij wordt zes keer Gods Zoon genoemd. En nog eens een keer, één keer, Zoon Gods. Nergens zegt de Bijbel dat Yeshua God is. Hij is de Zoon van God. Maar denk erom, als onze koning der koningen op aarde komt, dan is hij in zijn hoedanigheid als koning der koningen, is hij voor ons God hier op aarde. Ik hoop dat u erover wil nadenken. Hij zit nu aan de rechterhand van zijn vader. Alle engelen zijn aan hem onderworpen. Alles is aan hem onderworpen. Alleen wij moeten ook nog aan hem onderworpen worden. Opdat we gaan denken als vader. Opdat we gaan spreken als vader. En omdat we gaan doen wat vader zegt. Anders kunnen we mooie verhalen vertellen. Dan is het toch niet echt koosje. Alleen we hebben tijd nodig om het te snappen. Broeder, u steekt uw vinger op. Amen. Maar in de verzoeking leidt hij ons wel. In die verzoeking leidt hij ons wel. Want we worden verzocht van Satan. En doordat we hem kennen, leidt hij ons wel. Of gaan we, we gaan proberen, net als Yeshua van het dak af moet springen. Zegt de zaterdag, spring eens van de dak af, want er staat geschreven: de engelen zullen je op handen dragen. En dan zegt Ja, maar er staat ook geschreven. Kijk, op zo'n tekst is het God verzoeken. Dus als Yeshua gesprongen had van de tempel, had hij God verzocht. Had hij te basteren vallen. Wij kunnen God verzoeken, maar dat moet je dus beslist niet doen. Maar wat broer zegt, leid ons niet in verzoeking. Dat is een heel tricky vraag. Maar ik weet wel, de Satan verzoekt ons, want we worden door hem verzocht. Maar God leidt ons wel in de verzoeking, omdat we hem kennen. Ik moet het verder uitzoeken, want ik heb het nooit uitgewerkt. Ik ben hartstikke gelukkig met je uitspraak. Martin. Ik vind hem hartstikke mooi. Echt waar. God zal je nooit in een plekje brengen waarvan hij denkt, oh, dat kan hij lekker niet aan. Nou, echt niet waar. Maar ik vind hem erg mooi wat je zegt. Ja, het is Gods bedoeling niet om u in die verzoeking te brengen, maar bid maar tot vader, leid ons niet in verzoeking, maar echt, God doet het niet. Het is meer een getuigenis van wie vader is, ja, als dat hij ons in een verzoeking zou brengen. Nooit. God kan door het kwaad niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Het gaat er tot u weet dat we door de duivel verzocht worden. ...maar je relatie met Yahweh en het kennen van Torah en profeten... ...zou je daar doorheen brengen. Yeshua werd verzocht zoals wij. Want als hij immuun had geweest... ...dus er helemaal geen kunst om te overwinnen... ...hij is volledig mens geweest... ...hij heeft moeten lijden... ...er staat zelfs dat hij door lijden heen... ...gehoorzaamheid heeft geleerd. Yeshua die was gelijk als de mens... Uit de vrouw geboren, door zijn vader verwekt in deze vrouw. Hij moest zelf onderwijs ontvangen, maar hij kreeg ook van zijn vader onderwijs. Hij had een hele bijzondere relatie, daarom is hij de zoon van God. Goed zo, hartstikke fijn. Ja, zo pak je hem goed hoor, echt waar. Hij is helemaal immuun voor de vijand. Hij had echt een injectie kregen van een antivirus. En dat antivirus wat in het hart van Yeshua was, was de kennis van Torah. De kennis van zijn vader. Ja, natuurlijk is er strijd. Hij is als voorkomen mens is hij die strijd ingegaan. Want ook in de hof van Gethsemane heeft hij gezweten peultjes van angst en vrees. En God heeft hem daar niet van verlost. Hij verlost hem van de angst. staat er. Dat is een wonderlijke ervaring. Als wij gaan tot het naadje, zal God ons uit de angst verlossen. Maar we gaan. En dan zal God blijken God te zijn, omdat hij je redt en haar doorheen haalt. Dat woordje verzocht zijn is een heel mooi woord om te onderzoeken. Ik zal kijken of ik het van de week verder uit kan breiden. Dan komt dat antwoord ook verder naar boven toe. Het gaat om, we moeten de principes leren kennen. Want we staan maar als een klein groepje mensen in de wereld. En je zal door vriend en vijand worden aangevallen. Maar je zou moeten weten wat staat er in het Torah. Ja, inderdaad. Amen. We gaan verder met Lucas 4, uh, vers 4. Yeshua, die antwoordde hem, er staat geschreven. Hoe gaan wij Satan wederstaan? Door te zeggen, er staat geschreven. Als je in je eigen geest verzocht wordt om te liegen, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, ik lieg. Of je zegt, ik hou mijn mond. Ik lieg niet. Want Abba heeft gezegd, snap je het? Dan zeg je in je eigen geest, ik lieg niet, want Abba heeft gezegd, gij zult niet liegen. Dat is in de, heel simpel. Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. Het gaat niet over brood. Het gaat over de woorden van Abba Yahweh. Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. Het gaat natuurlijk niet om brood. Deuteronomie 8, vers 3. Ja, hij verootmoedigt u. Wie is dat? Dat is Abba Hij verootmoedigt u. Verootmoedig is weer een ander woord, hè? Deed u honger en gaf u het manna te eten. God die heeft even zijn voorzienigheid teruggetrokken. Ze liepen ineens door de woestijn heen en ze hadden niet genoeg aan de kippen die ze hadden en aan de... He, wat ze nog meer hadden, zakken graan meegenomen. Maar er komt een dag, zitten ze zonder eten in de woestijn. De matzen waren op. De kip konden ze niet meer slachten. Noem maar op. Maar de matzen waren op. Het gaat om brood. He? Maar het brood is een geestelijk teken. Het eerste waar ze aan denken, waren we maar in Egypte gebleven. Wij zijn ook uit Egypte getrokken met onze dogma's. Ook al als je uit de wereld komt, kom je uit Egypte met je dogma's. Over, noem het maar op. Liegen, stelen, bedriegen, kwaadspreken, vrije seks. Je komt allemaal met je eigen dogma tot het aangezicht van vader. En laat ze maar rustig los. Ook al ben je nog zo lang christen geweest, al ben je hervormd, katholiek, geïnformeerd, Pinkster. Ik wil heel Het zijn allemaal onze broeders en zusters. Ze beleiden Yeshua als de Heer. En ze zijn misleid. We moeten eruit komen en gaan zeggen wat de Heer zegt. Hij verootmoedigt u. Hij laat je rustig je, je voorraadje opeten. En dan is ineens het brood op. Dan denk je, ja, hey, hey, hey Mozes, we hebben geen brood. Nee, zit hier eens rustig. Ja, we zullen de Heer wel bidden. Maar het wordt een opstootje. Het wordt een probleem. En omdat God even het toeliet dat ze zonder eten zaten, kwam dus de echtheid van hun hart naar voren. Waarom liet God dat brood stoppen? Het was uiteindelijk op. Hij zegt om u te verootmoedigen. Om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van Yahweh uitgaat. Yahweh die had ze laten verlossen door de hand van Mozes uit Egypte, om ze te brengen naar het beloofde land. Daar hadden ze binnen drie maanden kunnen zitten, die hele meer dan een miljoen met geitenkippen, alles erachter aan, en de karden, en douwen, oma erachterop. Je Die hadden zo in drie maanden naar het beloofde land kunnen lopen. Had niet moeilijk voor hem geweest. Nu hebben ze vanwege ongehoorzaamheid... Ongehoorzaamheid hebben ze veertig jaar moeten zitten in die woestijn. Al die oudjes moesten doodgaan. Ze hebben het beloofde land niet bereikt. Nochtans, hun kinderen heeft hij ingeleid. Met allerlei rebellie. He? Ze moesten Yeshua volgen. Joshua, Jehoshua, Jezua. Ze moesten dat land binnentrekken. Maar toen Joshua dood was... kwamen alle afroderijen weer binnen... Binnen de kortste keren moest God richten sturen om dat volk weer terug te brengen naar de Torah. En zo is het altijd gegaan. Israël, dat kleine volkje, is een voorbeeld voor heel de wereld. Wij hebben exact dezelfde problemen als Israël. Wij denken ook weer terug aan het oude van Egypte. Misschien denken we wel terug aan je karbonaatjes. Maar goed, dat is maar een voorbeeld. Hè? De heer die heeft gezegd, is mij een gruwel. Dus je kapte mee met karbonaat eten. Zo simpel is het. Ja, maar dat was vroeger zo lekker. Ik moet eens weten wat ik aan ham en kaas gegeten heb. Echt waar. En het zegt niet dat uh, ham vies is. Ik heb genoten van ham kaasbroodjes. Maar er is een dag gekomen dat ik zeg, gaat dus niet meer gebeuren. De heer die wil het niet. Hij zegt, het is mij een gruwel. En niet omdat het vies is. Ja, natuurlijk. Alles wat God een gruwel is, wordt voor mij ook een gruwel. Amen. Dank je voor het antwoord. Daar komen we verder mee. Lieve mensen, niet alleen van brood leven, dat de mens leeft, maar van alles wat uit de mond van Jahwe uitgaat. Daarom heeft u het volk verootmoedigd en daarom moet ook u zich laten verootmoedigen voor Gods aangezicht, om te buigen en om te zeggen, ik heb geen brood, of ik heb iets anders niet, of ik snap dat niet, vanwege mijn eigen dogmatische achtergronden. Dan moet je maar even verootmoedigd worden en het de Heer gaan vragen. De Israëlieten zeiden, we gaan terug, wie gaat ons terugbrengen? Daarmee kwam wat in hun hart was, kwam openbaar. Terug naar Egypte. Wij maken exact dezelfde ervaring hier in Emmanuel. Je wordt echt niet gered omdat je lid bent van Emmanuel. Maar je wordt ook niet gered door Rome. En door de hervormers en de griffenmeerden. We worden gered door het geloof in Yeshua. En om hem na te volgen. In alles. Alleen onze luiken moeten steeds verder opengaan. Een vreugde is het om hier in de wereld te staan als zonen van God. Heeft u deze begrepen? Wie is er almachtig? Is een open vraag, want ik heb het antwoord al neergezet. Zegt u Amen? Onze Abba Yahweh, onze God is almachtig. In Johannes 5, vers 19 staat: Yeshua dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, voorwaar. Denk erom, als hij dat zegt, zegt hij twee keer Amen. Als Yeshua zegt: voorwaar, voorwaar, valt er niets meer aan te tornen, want zo zegt hij het. Als u iets anders wil gaan invullen als wat er staat. Haal je gevaarlijk werk uit. Want dan verkondig je dus iets anders dan wat er staat. Terwijl Jezua zegt twee keer: voorwaar, voorwaar. U gaat dat veel treffen in het Nieuwe Testament. Voorwaar, ik zeg u: de zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze, dat is de vader, doet, doet ook de zoon evenzo. Hij heeft een perfect voorbeeld. Hij is door zijn eigen vader verwekt in moeder Maria. Amen. Hij heeft een hele bijzondere relatie. Want hij heeft niet zoals de eerste Adam eigen gerechtigheid gezocht. Door iets te doen wat zijn vader zegt dat moet je niet doen. Hij is nog volkomen in de rechtvaardigheid en in de gerechtigheid van zijn vader. Zoals hij verwekt is in Maria. Schitterend om erover na te denken. Maar hij heeft wel een hele goede relatie met zijn vader. De zoon kan niets doen van, alleen een beetje vervelend. Zie je, dan staat hier weer een hoofdletter. Zelfs de hoofdletters in zowel het Hebreeuws als in het Grieks... ...staan niet in de grondtekst. Het is een hulpje om de goddelijke personen aan te wijzen. Maar het is een beetje jammer, vanwege de dogmatische achtergronden... ...dat ze hoofdletters neerzetten... ...in het Grieks geen hoofdletters en in het Hebraeels niet. Dus de hoofdletters zijn nog ingevuld door de vertalers... En daarmee kunnen we behoorlijk op een verkeerd spoor gezet worden. Ik zeg niet dat het hier een verkeerd spoor is. Hè? Ik geef alleen maar aan, hier staat zichzelf. Het gaat over de zoon. Dus de zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij, dat is dan de zoon, moet het de vader zien doen. Want van deze doet, dat doet de zoon, evenzo. Hij doet dus het voorbeeld van zijn vader na. Bijvoorbeeld Johannes 5 vers 13. Ik, Yeshua, kan van mijzelf... Die hoofdletter staat er niet. Hier staat gewoon van mijzelf. Ik mag ook mijn eigen naam invullen hoor. Willem Verdue kan van zichzelf helemaal niets. Als het gaat om gerechtigheid. Ik moet precies doen wat vader me gezegd heeft. Dat heb ik geleerd uit Torah en profeten. Daarom strijdt Yeshua tegen de duivel met Torah en profeten. Yeshua, ik kan van mezelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. Wat denkt u tot Yeshua hoort? Hij hoort toch het woord van zijn vader, of niet? Het woord van zijn vader is toch geschreven in Torah, of niet? En Yeshua zelf is het vlees geworden woord. Als je Yeshua ziet wandelen, dan lijkt het alsof je vader ziet wandelen. Hij denkt wat vader zegt, hij zegt wat vader zegt, en hij doet wat hij zegt. En daarmee kan hij elk probleem van de duivel oplossen. Het is eigenlijk gewoon een kikker van de kant afschoppen, zo. Dat is de duivel. Meer is het echt niet. Voor de kinderen van God is de duivel... Als een kikker die je van de kant af duwt. Maar je moet je dus niet laten misleiden. Door te zeggen. Ja maar die Torah is weggedaan. De wet is weggedaan. Halleluja. Die is aan het kruis genageld. Al die inzettingen. Nou de inzettingen zijn niet aan het kruis genageld. De inzettingen zijn de leerredenen van de rabbijnen. Dat zijn dogma's. Yeshua heeft alle inzettingen van, van de rabbijnen aan het kruis genageld. Elk dogma van de mens. Waardoor ze menen. Het betere weten als God. Zijn met Yeshua aan het kruis genageld. Hij zei: vader vergeef het hun. Ze weten niet wat ze gedaan hebben. Zo gaat het verder. Dat is Sir Colossense. Gelijk ik hoor, oordeel ik. Hij hoort zijn vader, maar hij weet ook wat hij uit de Torah hoort. En mijn oordeel is rechtvaardig. Gedenk de zondag dat gij die heiligt. Hé, hey, dat staat er niet, dominee. Er staat Sabbat. Laat u zich nog misleiden? Echt niet waar. Dat is over, mensen. Want wij oordelen nadat we gehoord hebben van vader. Daarom is ons oordeel rechtvaardig. Het is één op één, precies hetzelfde. Mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil. Het heeft dus te maken met je wil. Wil je de wil van God doen, of wil je de wil van je kerk doen? Met de dogma's en de menselijke inzettingen. Nou, de wil van de dogma's van de wereld en van de kerk, die gaan aan het kruis met Jezus. Die leggen we af. Dat doen we ook met de doop. Daarom hebben we ons laten dopen, opgestaan in een nieuw leven... door we al die ellende hebben achter ons gelaten. Dat is verleden tijd. Dat was. Want ik zoek niet mijn wil, ik zoek de wil van Hem. Dat is Abba Yahweh. Die mij, Yeshua, gezonden heeft. We zoeken dus met elkaar de wil van Abba Yahweh. Amen. Echt waar, dat is een vreugde om te doen. Je hoeft niet meer door elke wind heen en weer bewogen te worden. Je hoeft niet te denken: hoe voelt het nou bij mij aan? Zo voel ik het. Nou, u moet eens weten wat ik gevoeld heb voordat ik tot bekering kwam van mijn dertigste jaar. Had ik geen koosjere gevoelens. Pas toen ik Gods woord leerde kennen, zag ik wat koosje was. En ik, oh mijn God, wat heb ik gedaan? Ik heb er spijt van gehad. Ik heb het beleden. Ik heb me laten dopen. Ik heb het achter me gelaten. En Willem, dat gaan we dus niet meer doen. Misschien gaat het bij u anders, maar bij mij ging het zo. Yeshua, staat er, heeft dus, lieve broeder en zuster, de macht om wonderen te verrichten. Bent u het daarmee eens? Hij heeft de macht, hij is een rechtvaardige, een verwekte zoon van Yahweh. Hij heeft de macht als Messias om doden uit het graf te halen, om mij laatste te reinigen. Want dat zijn de tekenen van de Messias. Hij heeft dus de macht om wonderen te verrichten. Yeshua die oordeelt met een rechtvaardig oordeel. Yeshua zei dat de macht en het oordeel niet aan hemzelf toebehoorden... maar aan hem was gegeven door zijn vader, Yahweh, de almachtige God. Yeshua heeft als zoon iets ontvangen van zijn vader. Daarom is Yahweh de enige almachtige God... En buiten hem is er geen God. Yeshua is niet dezelfde als de almachtige God. Je mag amen zeggen, als het niet lukt, geen probleem, daar hebben we geduld mee. Maar er is, Yeshua is niet dezelfde als de almachtige God. Als er maar één almachtige God is, en hij geeft al zijn macht aan Yeshua dan is het nog gedeelde almacht. Maar er is iemand die het hem aan Yeshua geeft. Daarom zegt hij, mijn zoon zal aan mijn rechterhand zitten... en ik geef hem macht over heel de hemel en heel de aarde. Yeshua is niet dezelfde als de almachtige God. Want er is maar één God, en dat is Yahweh. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde... Onze God, Yahweh, is alwetend. Amen. In Matthäus 24, vers 34 staat, voorwaar ik zeg u, komt hij weer. Die zegt er wat? Yeshua die zegt, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles is gesliet. Hier gaat het, hoofdstuk 24, over de eindtijd perikelen. Echt waar, deze wereld die wordt verwoest door vuur. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan. Dat moet nog gebeuren. Dus dit geslacht is het menselijke geslacht. Dat menselijke geslacht gaat geen zins voorbij voordat alles is gezien. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan. Maar mijn woorden, zegt hij, zullen geen zins voorbijgaan. Doch van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen der hemel niet. Ook de zoon niet. Maar de vader Alleen. Zo simpel is het. Als je er meer uit wil trekken als dat er staat, ga je dus filosoferen. Om nu te zeggen dat de zoon dezelfde is als de vader, dan kan hij net zo goed zeggen, maar ik weet het. Maar hij zegt, ik weet het niet. Yeshua heeft gezegd, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, zeggen we amen op. Yeshua heeft gezegd, van die dag en die uren weet, niemand, zeggen we amen. Ja, maar de engelen dan. Ook de engelen niet. Ja, maar u toch wel, lieve zoon van God. Ook de zoon niet. Maar de vader alleen. Dat komt omdat vader en zoon niet dezelfde persoon zijn. Yeshua zei dat die wetenschap... niet aan hemzelf toebehoorde... maar aanwezig is bij zijn vader. Yahweh, de alwetende God. Yeshua is dus niet de alwetende God... Yeshua is de zoon van de alwetende God. En er zitten niet twee goden op de troon. Er zit één God die alles bestuurt en die heeft Yeshua op zijn troon gezet, want hij was rechtvaardig. Niet één engel is op de troon gekomen, nee, dit is de zoon, Psalm 110, heeft hij op zijn troon gezet. En die zoon die gaat terugkomen. Dat heeft hij beloofd. En als die zoon terugkomt, dan zullen al onze geliefden die in Christus gestorven zijn, uit de dood worden opgewekt. We zullen met hem heersen duizend jaar. Yeshua op de troon, zijn vader, die onzichtbaar is in de hemel. Door de zoon te zien, zullen we de vader kennen. Houd het alsjeblieft uit elkaar. Yeshua is dus niet de alwetende God. Aan God, Yahweh, is alles onderworpen. De Corinthiërs zegt, Paulus, want hij, dat is Yeshua, moet als koning heersen. Wanneer? Hoe lang? Totdat hij, Yeshua, al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Wanneer legt Yeshua nou al die vijanden onder zijn voeten? Dadelijk komt hij terug als koning der koningen. Zullen alle volkeren aan Yeshua onderworpen worden. Wij zullen met hem heersen die duizend jaar. We zullen opgewekt worden. Met hem heersen die duizend jaar. De hele wereld gaat onderwijs ontkrijgen van Yeshua. Het is een schitterend als je doorgaat kijken over wat Gods plan is. De laatste vijand die ontroond wordt, dat is de dood. Want alles heeft Hij Yeshua aan zijn voeten onderworpen. Dus ook de dood. Moet je nadenken. Waarom moeten wij sterven? Komt dat nou vanwege de erfzonde die we meekregen van Adam? Dat is de grootste leugen van de hele Rome reformatie en hervorming. Alsof alle mensen erfzonde hebben. Nee, we hebben de dood geërfd van de zonde die Adam heeft gedaan. God heeft gezegd, als je zondig zul je sterven. Wij zijn allemaal kinderen uit Adam. Daarom zullen we allemaal, al ben je nog zo goed en gereformeerd en hervormd en ook geweest, je zal sterven. De meest lieve kinderen van God zijn dood gegaan. Wij denken erom, we vertrouwen op hem, die heeft gezegd, ik heb de dood overwonnen, want vader heeft de zoon opgewekt uit het graf. Naast hem op in de hemel gezet en dadelijk komt hij terug. En dan zullen wij met al onze geliefden die in Christus gestorven zijn, opgewekt worden uit de dood. Dat is dus ons kijkje wat we in de toekomst hebben. We hebben geen problemen met erfzonde, we hebben een probleem met de dood. Nou, voor die dood is er overwinning. Aanvaard Yeshua, de Messias, de zoon van de levende God, en je zal behouden worden. Wanneer? In de opstanding van de dood. Wij zullen dus niet in dat stof blijven liggen. En de goddelozen zullen na die duizend jaar worden opgewekt. En dat klinkt niet lekker dan. Want wie wordt er met de duivel verbrand? Niet in een eeuwig brandend vuur waarin je alle eeuwigheid ligt te knisperen. Nee, de rook van hun hè, zal opgaan in alle eeuwigheden. Denk erom er in het poel van vuur en zulver verbrand wordt, is vernietigd. Het zal nooit meer gedacht worden in de heerlijkheid die God voor ons heeft uitgedacht. Wat in ons hart niet is opgekomen, wat in het menselijk brein niet is gesnapt, lieve mensen. Dat heeft God voor ons bereid. Maar dat komt in de opstanding uit de dood. Dan zal de fysieke Yeshua zal op de troon in Jeruzalem zitten. En alle volkeren zullen jaarlijks naar hem toe komen om hun schatten en gaven te brengen. O wee als ze niet komen. Ben je niet geweest uit Amerika? Geen regen voor jullie. Dat is niet lekker, want dan hebben ze een jaar niet te eten. Ik denk dat ze heel vlug zullen komen... en dan zullen ze wel zien wat het is om Abba Yahweh te dienen... door zijn zoon in Jeruzalem, die op de troon zit. Alles heeft Yeshua aan zijn voeten onderworpen. Dat heeft Yeshua gedaan. Maar wanneer hij, dat is Yeshua, zegt dat alles onderworpen is... is blijkbaar hij, Yahweh, uitgezonderd... die hem, Yeshua, alles onderworpen heeft. Zo... So. Dus eigenlijk kan Yeshua alles onderwerpen, omdat vader het hem gegeven heeft. Dus als nou alles door Yeshua is onderworpen, ook dadelijk in die hele duizend jaar... ...is blijkbaar Yahweh zijn vader uitgezonderd die hem Yeshua alles onderworpen heeft. Dus hij onderwerpt zijn vader niet. Vader blijft vader. En zoon is de zoon. Vader Yahweh, zoon Yeshua. Anders is het niet. Zo staat het geschreven. Je mag dus gedachten ontwikkelen, maar ik zou haast zeggen, hoe, hoe, hoe spreek ze nou niet uit, Als ga je dus woorden zeggen die vader niet gezegd heeft. Want door die misleiding van die dogmatieken zitten we in de kreukels in het hele Christendom. Ik heb geloof ik begrepen dat uh, de PKN iets gaat organiseren dat we samen kunnen bidden. De een voor Allah en de andere voor Yahweh, lieve mensen, zal nooit van zijn leven gebeuren. Als snijden ze mijn kop af, ik zal nooit tegen Allah zeggen, wil je me redden? Echt niet waar. Hoe vindt u dat? Onze broeders en zusters. Protestantse kerk Nederland. Ze protesteren niet meer. Ze gaan mee met Rome, want de paus doet exact dezelfde spelletjes. Die wil een eenheidsregering maken waar hij aan de top zit. We gaan hem dus nooit volgen. Brief sturen naar de PKN. Hoe haal je het in je hersens? Overal waar de, de islam gaat regeren... En we, we roepen geen mensen op om te strijden te trekken. Maar Allah is niet God. Ook al zeggen ze in Indonesië tegen onze Heere God Yahweh Allah. Want er is de naam Allah de naam. En dan zeggen ze ook de zoon van Allah is Yeshua. Maar dan gaat het over woordgebruik. Maar de islam verkondigt Allah. Die is je ooit uit de, bij de Kaaba. Uiteindelijk hebben ze gezegd van al die goden die hier zijn in Medina of in Mekka. Ja, we gooien ze allemaal de Kaaba uit. En deze God, dat is een maangod, is Allah. Hij is de enige God. Echt waar, mensen? Allah is niet Yahweh. En we kunnen nooit zeggen: Allah wil ons helpen. En dat doen al die moslimmannen. Die zeggen gewoon: Allah, akbar. Allah is groot. Wanneer Yeshua alles onderworpen is, blijkt hij uitgezonderd. Zie je dat? Bereikt Abba Yahweh uitgezonderd, die hem, Yeshua, alles heeft onderworpen. Wanneer alles aan Yeshua onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan Abba Yahweh onderwerpen. En hem, dus Yeshua, alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in alle. Dus er komt een dag dat Abba Yahweh Yeshua op visite krijgt. En dan geeft hij alles over wat Yeshua onder zijn voeten gebracht heeft. En dan erkent hij, vader, u hebt het mij allemaal gegeven, maar ik geef het allemaal aan u terug. Halleluja. Want zo is God, Yahweh, alles in allen. Ook in u. Nog steeds Yeshua als koning der koningen. Tot in eeuwigheid. Paulus heeft dus verklaard... Wanneer alles Yeshua onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan Yahweh, zijn vader, onderwerpen. Die Yeshua alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in alle Yeshua onderwerpt zich aan zijn vader Yahweh, zijn God en vader. Abba Yahweh is de God en de vader van Yeshua. Als je mijn oudste zoon zo ziet, die heet Johan, die zegt tegen mijn vader... En Johan is de zoon van Willem. En het zal nooit zo zijn dat de zoon van Willem, die Johan heet, Willem is. En als ik iets uit mijn geest naar voren breng, dan zegt Willem dat. Als je dan hoort wat ik in mijn geest heb, dan zeg je zo, dat is van Willem. Maar dat is niet van zijn zoon. Daarom is wat in de geest van God is, en God is geest, hij heeft zijn denken en in zijn geest onder woorden gebracht. In Torah en profeten. Het is heerlijk om dat te weten. Mooie vraag. Goed. Vind ik een mooie vraag. We hebben vaak geleerd dat we tot Yeshua moeten bidden. En er zijn mensen die hebben geleerd, je kan tot de Heilige Geest bidden. Lieve mensen, dat is ons geleerd. Maar wat staat er nou? Yeshua wordt gevraagd, hoe ze leren we nou bidden? Hij zegt, bid onze vader. En als je tot onze vader bidt, op welke rechtsgrond zou je kunnen pleiten? Door anders aan te roepen de naam van Yeshua. Want daarmee erken je dat hij voor je stierf. En dat al de beloften gods door hem vervuld zijn gebracht. En ons als genade geschonken worden. Wij leven uit genade. Maar we bidden tot vader. En we roepen de naam van Yeshua aan. Hij is onze pleiter. Zo eenvoudig ligt het. Nee, hij is de middelaar. Hartstikke fijn. In de naam van. Nou, dat in de naam van Yeshua bidden. Is zijn naam aanroepen. Nou vader, ik heb niks meer te zeggen. Hoe moet ik dat nou zeggen? Wil me helpen? Ik heb gezondigd. Ja, dat kan je helemaal niet helpen. Ja, we hebben het evangelie gehoord. Ja, maar vader, ik heb gehoord. Yeshua stierf voor mij. Hé. Hey, dan zegt vader, hij gelooft in Yeshua. Dat is dus het offer wat ik heb gebracht. Dus zodra je de naam van Yeshua aanroept... dan sta je voor de rechtbank van Abba Yahweh. En zegt hij, oké. Okay, jij pleit voor hem. Hij is voor jou. De roep van de naam van Yeshua is eigenlijk, dat klinkt oneerbiedig, de pincode van de bank. Ik kom me duizend euro ophalen en de bank zegt, ja meneer Verdouw, dat kan helemaal niet. Ik heb helemaal geen recht hier om duizend euro te halen. Ik zeg, echt waar, hier is duizend euro voor mij. Nee, zegt hij, in de naam van Yeshua. Oh, bedoelt u zijn rekening? Ja, nou, daar wil meer dan duizend en weer maar duizend nodig en dan krijg je duizend euro. Het is maar een, een menselijk voorbeeld, maar het is de naam van Yeshua die de pincode is om tot het verbond van Yahweh te kunnen aanspreken. Daarbuiten is er geen verbond. Hij heeft zijn verbond gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. Met het volk van Israël. Al zijn ze zo goddeloos als Amsterdammers en Rotterdammers samen. Ja toch? En die Rotterdammers en die Amsterdammers. Die zullen het verliezen van de tegenpartij waar ze zich overgegeven hebben. Maar als we gaan snappen waar het om gaat. ze Zeggen vader we hebben gezonden. Ja kan je niet vergeven je bent een zondaar. Ja mijn vader Yeshua de Messias. Hij stierde voor mijn zonde. Dan verandert alles. Oh zegt die knoom. Je gaat genade van me krijgen. Ik geef je genade, maar wees nou gehoorzaam. Dat woordje gehoorzaamheid is de kern waar het om draait. Word ik door gehoorzaamheid gered? Oh, je wordt gered door de genade van God. Maar je kan niet zeggen, nou dan hoef ik niet meer gehoorzaam te wezen. Ik ben nou toch gered. En dat predikt dat christendom. Je wordt gered door genade, maar je zal het aan je werken moeten tonen. En werken doe je uit ge ...gehoorzaamheid. Word je gered door de werken? Nee, we worden door genade gered. Maar je moet maar eens door blijven gaan met liegen, stelen en naar de hoeren lopen. Moet je maar eens kijken hoe je een vader verantwoording af kan leggen aan het eind van de rit. Zegt ik heb je nooit gekend, zegt hij. Ben jij een zoon van me? Ik heb je helemaal niet gekend. Adam was een zoon van Yahweh, maar hij zondigde... ...toen werd het een ongehoorzame zoon van Yahweh. Hij werd onderworpen aan de dood en hij heeft een offerdier moeten slachten... ...om over de dood heen te kijken... Voor het zaad, wat komen zou. Amen, broeder en zuster. Het Evangelie is zo mooi en zo eenvoudig. Yeshua onderwerpt zich aan Yahweh, zijn God en Vader. Hij doet hetzelfde als wij moeten doen. Amen. Ja? De zuster die zegt: Ik heb vroeger geleerd, we moeten tot Jezus bidden. En we hebben ook onze kinderen geleerd, bid maar ja, Jezus. En ze zegt eigenlijk: Het is afgoderij. Het is niet in de Bijbel geleerd. Amen. Consequent blijven denken. Amen. Goed, we gaan verder, lieve mensen. God heeft geen God, heb ik neergezet. Durft u de ja te zeggen? God heeft geen God. God is jaweer. Yeshua, die zei tot haar in Johannes 20... Hou me niet vast. Hij was net opgestaan uit de dood. Hij had net zijn nieuwe lichaam ontvangen. Met dat lichaam kwam hij dadelijk zo naar de hemel toe. Kan hij op de troon van zijn vader zitten. Om dadelijk weer terug te komen. Hij zei, hou me niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar de vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun. Ik vaar op naar mijn vader. En uw vader. Naar mijn God en uw God. Wie is de God van Yeshua? Yahweh. Wie is mijn God? Jawé. Vindt u het simpel? Gaat dit nou eens onderraaien? Dan kom je dus in verwarring, dan kom je in de dogmatieken van Rome. Matthäus 27, vers 46. Omstreeks het negende uur riep Jezus. Dat is roepen, hè? dat is aanroepen. Leuk dat je op dat woord terugkomt. zus. bedankt hoor. En die andere met aanroepen. We gaan Jeshua aanroepen, of niet? Omstreeks het negende uur roept Yeshua met luide stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Ik weet niet hoe ik het uitspreek in het Hebreeuws. vergeef mij. Maar Eli zegt hij wel, Eli, Eli. Wat is El? God. En de I? De J? Mijn God. Dat is mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Yeshua roept tot zijn God, maar dat is ook onze God. Yeshua is de zoon van God en u bent de zonen en dochters van God. Maar wij zijn zonen en dochters van God geboren door wederom geboorte. We waren natuurlijk wel zonen van God, maar we hebben ze gezondigd bij het leven en we gingen maar door met zondigen. Eigenlijk waren we zonen van de duivel geworden. Dat zegt Yeshua ook tegen de joden die tegen hem praten. Zegt hij wat? Abraham jullie vader? Zegt hij de duivel is je vader. Vorige week, kunt u het herinneren? Maar die joden, die waren helemaal in verwarring. Ik heb geloof ik vijftien dingen neergezet om te laten zien hoe dat gesprek was gelopen. Het is verwarring, maar ook in het christendom is het verwarring. Je moet dus wederom geboren worden. Dat gebeurt als je gelooft dat Yeshua de zoon van God is. En ieder die beleidt dat Yeshua is de zoon van God, die is uit God geboren. Dus wedergeboorte is uit God geboren worden. Dat is van boven geboren worden. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Yeshua speelt geen spelletje hier zo. Amen? Yeshua speelt geen spelletje daar zo. Hij schreeuwt tot zijn vader. Mijn God, mijn God. Hij is echt duidelijk. We gaan gewoon zeggen wat er staat. En dat is heftig. We gaan naar de volgende toe. We gaan het even samenvatten deze. God heeft geen God. Ja, is God? Amen? Yahweh roept geen andere God aan. Dus Yahweh heeft geen God boven hem die, die aanroept. Yahweh God bidt ook niet tot een andere God. Want hij heeft van niemand wat nodig. Yeshua die zegt duidelijk wie zijn God is. Dat is Yahweh. Yeshua zegt duidelijk tot wie hij bidt. En roept. Aanroept. Hij roept zijn eigen vader aan. Hij zegt zelfs, vader vergeef het ze. Ze snappen niet wat ze doen. En vader verhoort dat gebed ook. Want wat de zoon bidt tot zijn vader, dat verhoort hij. Onthoud je dat goed? Als wij beseffen dat we zonen zijn, dan bidden we tot onze vader op grond van Torah en profeten. En we weten, hij verhoort. Yeshua zegt duidelijk wie hij aanbad. Dat is Abba Yahweh. Yeshua erkende en aanbad een ander wezen. Wat zegt de Triniteit? Vader God, Zoon God, Heilige Geest God, drie personen, één wezen. Het is leugen van de bovenste plank. De Triniteitsleer is een leugen die door Rome is bedacht... en pas vorm heeft gekregen rond 400 na Christus. Daarvoor heeft nog nooit een broeder, die, wiens naam vermeld staat in de Bijbel... Ooit gedacht dat er drie personen één wezen zouden zijn. Dat is gecreëerd. Yeshua erkende en aanbad een ander wezen. En Yeshua erkende een ander wezen als God. Want hij bad tot zijn God en Vader. Die ook onze God is en onze Vader. Niemand is groter dan God. Johannes 14, vers 28. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb zegt Jeshua, ik ga heen en kom tot u hier zit een hele periode tussen hij zegt, ik ga heen, zegt hij en ik kom tot u, maar dat is helemaal het einde van de tijd hè? dat is de wederkomst van Messias indien gij mij lief had hé, hey, lief had, zoudt gij u verblijd hebben omdat ik, Jeshua tot vader God gaat hij zegt zelfs, indien je mij lief had hier wordt het woordje lief hebben gekoppeld aan het snappen waar het om gaat als je me nou echt lief had, zegt hij, had je het gesnapt. Maar zelfs de discipelen snappen dan nog niet. Hij zegt, als je me nou echt had gesnapt, echt lief had... dan had je gesnapt hoe ver de boodschap... maar ze konden het niet snappen, broeders en zuster. En ze hadden hem echt lief. Indien gij mij lief had, zou gij u verblijd hebben... omdat ik, Yeshua, tot de Vader God ga. Want Vader God is meer dan Yeshua. Niemand is groter dan God. En Yeshua is de zoon van God. Dat blijft hij ook in de hemel waar hij nu is. Waar de engelen aan hem onderworpen zijn. En dat is hij ook als hij dadelijk weer op aarde is. En koning der koningen en heere der heer is. En de heerschappij over de hele aarde krijgt. Nu heb ik u gezegd. Wanneer? Toen hij het zei. Eer het geschiet. Wanneer geschiet het? Bij zijn wederkomst. Opdat gij geloven moogt. Wanneer het geschiet, ook die discipelen zullen opstaan uit de dood als Yeshua komt. Hij zegt, dan weet je het vast, eer dat het geschiet. Hij zegt, geloof het nu, want dadelijk gaat het geschieden. Dat geldt niet voor de discipelen, maar geldt ook voor ons. Vindt je het niet leuk om gewoon schrift te lezen? Je moet niet een hele hoofdstuk in één keer doorlezen. Oh, ik heb mijn dagelijkse plicht weer gedaan, ik heb mijn portie gedaan voor vandaag. Mooi, heb je dat ook gelezen over Abraham? Ja, ik heb ook mijn portie gelezen. Nou, lieve mensen, studeer dan maar op tien versen. En gaat kijken wat er staat. En zet je gekleurde brillen af. Want we hebben allemaal roomse gifmeerder en wereldse brillen. We zijn allemaal gekleurd. Ik niet uitgezonderd. Ik ben het meest gekleurd geweest van u allemaal. Nu heb ik het tot u gezegd, zegt Yeshua, eer dat het zal geschieden aan het eind van deze tijd. Opdat gij geloven moogt wanneer het geschiet. Dat is toekomende tijd. Yeshua erkende iemand die groter was als hijzelf. zelf. Yeshua erkende iemand wiens wil los stond van de zijne. Yeshua zelf bewijst dat hij niet gelijk is aan God. Yeshua zegt dit nu, opdat wij het geloven zullen. Ga nou niet verder met je geloof door te filosoferen dat het misschien ook zo is. Nee, hij zegt ik je, zeg het je nu, opdat we zouden geloven dat het zo is. Dus wie gaat er terugkomen op de wolken des hemels? Gaat God komen? Nee, de Zoon van God gaat komen. Onze Messias, het zaad wat komen zou al vanaf Adam en Eva, die de dood zou overwinnen en ons het leven zou geven. Ik ben er vol van om al die stukken te lezen en ze gewoon te lezen zoals ze staan. Ook al heb je nog zo vaak het idee, maar God maakt mij bekend tot het uh, andersom is. Nou, als wat wij denken en in onze geest hebben anders is als wat Torah en profeten zeggen, vergeten ter plekke. Want God zal nooit iets anders zeggen als dat er in zijn Torah staat. En je kunt in de evangelische wereld of in Pink zeggen, ja maar God maken we zo duidelijk, we moeten die zondag vasthouden, we moeten er een heilige dag van maken. Echt waar, komt niet uit de geest van God. Is dogmatiek uit Rome. Maar we zijn zo geïndoctrineerd met denken van de tegenpartij, dat we denken dat het God stem is, als we die gedachten terugkrijgen in ons hoofd. Maar we zullen moeten toetsen. Hoe heette die mannen ook alweer in de Bijbel? De Bereërs nu waren edeler dan de Thessalonicenzen, Want zij onderzochten de schriften, dat is Torah en profeten, dat is eigenlijk de nacht. Zij onderzochten de Schrift of het al zo was. Zij waren edeler, zegt hij dan, die Thessalonicenzen zij die de Torah toetsen op de dingen die ze horen... zelfs je eigen gedachten die in je hoofd komen... waarvan we denken, zo spreekt de Heer, zo spreekt de Heer niet. Als een profeet in Israël een nieuwe leer brengt... en die zegt, laten we zondag gaan vieren, zo spreekt de Heer... dan gaan de Joden al stenen zoeken om hem dood te gooien. En dat is opdracht in Leviticus. Als iemand le Hij zegt zelfs als er een wonder en een teken komt van die profeet... Maar het is niet Koosje met Torah, stenigen. Prijs de Heer dat we dat niet meer doen. Trouwens, wij mochten niet stenigen, dat moest naar het Sanhedrin gebracht worden. En die moesten in overeenstemming met Torah een orde laten spreken. En dan werd hij gestenigd. We gaan ook niemand doodgooien. We gaan ze dus uh, helemaal overweldigen met de woorden van de Heer. Want zo staat het geschreven. En dan zullen we aan de harten zien of ze gaan volgen of dat ze niet gaan volgen. Vindt u het leuk om een Messiaanse gelover te zijn... En dan te zeggen, moest luisteren, Torah en profeten, dat is de vlees geworden Yeshua. En we willen hem volgen. De Torah moet in ons leven vlees worden. Als we u zien wandelen in de wereld, zeggen het zo, het lijkt wel of de Torah rondloopt. Nee, het lijkt wel of Yeshua rondloopt. Want we zijn met hem helemaal verbonden. Amen. Wat, we hebben deel aan hetzelfde lichaam. We drinken wijn en we breken brood. Daarmee zijn we verbonden aan Yeshua. En dan zeggen tot het anders is. Maar dat moeten we leren. Lieve mensen, Jeshua zegt dit nu, opdat wij het geloven zullen als het zover is. Het laatste stukje: God alleen is goed. Ja, het is niet zomaar iets hoor. Een hooggeplaatst man vroeg aan Jeshua en zeide: Goed, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te berven? Is het een vrome Jood of niet? Ah, goede meester, wat moet ik wat doen om dat eeuwig leven te berven? Nou, het is een hooggeplaatste man zou iets niet geleerd hebben? Je zou bijna denken: van die man, die snapt het niet. Yeshua die zegt tot die hooggeplaatste man: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan? God alleen. Wat moeten we nou zeggen? Is Yeshua niet goed? Moeten we dat zeggen? Yeshua is niet goed? Jezus zeide: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed, God alleen. Zou u zich kunnen beseffen dat Yeshua, uit een vrouw geboren, helemaal gelijk is aan ons. Uitgenomen de zonde. Hij was een rechtvaardig in Gods oog. En hij was rechtvaardig, want hij zondigde niet, lieve mensen. Nog zegt hij, wat noem je mij goed? Ja, in het oog van de jood die het tot hem zegt. Goed, de meester. Hij zegt, er is niemand goed. Hij wilde hem ook niet in de verleiding brengen tot te denken... ...hij is wel goed, want hij wilde zelfs niet weten... ...dat hij de Messias was voor de anderen. Want hij zegt tegen zijn discipelen, zeg niet dat ik de Messias ben. Hij zag hem als een goede leraar. Nee, Yeshua is rechtvaardig, lieve mensen. Ik twijfel niet aan zo goed uit. Echt niet waar. Als er één rechtvaardig is, en dat is hij, is het Yeshua. Ook hier op aarde, hoe hij wandelde. Ik ben zijn navolger geworden... Ook al struikelijk heb ik moeite. Niemand is goed dan? Ja, zegt hij? Yeshua zegt dus dat God alleen goed is. Yeshua zegt niet dat hij de goede meester is. In de ogen van de joden. Want al die meesters van de joden zijn goed. Dan hadden ze nog zoveel discussies onder elkaar. Yeshua moet zijn weg gaan tot het... En dat was moeilijk. Yeshua moest zijn weg gaan tot het bittere einde. Hij moest naar Golgotha. Hij is 100 procent mens zoals u en ik. Uitgenomen de zonde. Maar hij moest gaan, of hij wilde of niet. Nee, zo was de wil van de vader en hij heeft overeenstemming met de wil van zijn vader. Yeshua ontvangt pas na zijn dood, opstanding en hemelvaart, de heilige geest. En zijn plaats naast God. Had Yeshua de heilige geest? Niet. Ja, natuurlijk had hij de heilige geest. Maar wat staat er in handelingen? Toen Yeshua bij de vader kwam, en toen hij in het allerheiligste kwam, en zijn bloed sprenkelde op een verbondskist, dat was het offer, het lam wat gebracht was. Wat staat er dan in handelingen 2? Dat hij de heilige geest ontving. Een volkomen gerechtigheid van God. De volkomen rechtvaardigheid. Hij had het verdiend, maar hij was voor onze zonde gestorven. De Bijbel zegt in handelingen 2, hij ontving de heilige geest. Het volkomen gezag van zijn vader. Wat heeft hij met de heilige geest gedaan, broeder en zuster? Hij gaf het zo aan zijn discipelen die in getrouwheid gewandeld hadden. Zo ontvingen ze op de Shavot, Pinksteren, ontvingen ze de heilige geest. Want ook die kwartjes die begonnen te vallen. Oh, maar is dus Yeshua, hij is wel dood, hij is opgestaan. Maar hij zit aan de rechterhand van God. Degene die de geest uitzendt, dat is hij... Maar de geest die komt van de vader. Hij geeft hem aan de zoon en de zoon die geeft hem aan u. Naarmate dat je gaat beseffen wie Yeshua is en hoe hij gewandeld heeft en u gaat wandelen, blijkt dat u dezelfde geest ontvangen hebt. Het bepaalt wel of je gehoorzaam bent of niet. Ga je in gehoorzaamheid wandelen, heb je niet de geest van God. Want die geest heb je nog nooit van Yeshua gehad. We zullen zien aan je gehoorzaamheid of je wandelt in de geest van God. Lukas 22, vers 41, hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworm ver, knielde neer en bad deze woorden. Yeshua, in de, hof van Gethsemane, vader zegt hij, indien, gij wilt, neem deze beker van me weg. Hij is ten einde toe moe gestreden, hij is kapot van de strijd, ze hebben hem rouw geslagen met de zweep. Dat waren geen lieve zweepjes mensen. Het feest is uit zijn lijf getrokken. 39 zweepslagen of 40 zweepslagen, dat overleef je nauwelijks. Eigenlijk had iemand die 40 zweepslagen had gekregen, zijn straf gehad. Dat was de uiterste straf. Maar ze hebben hem toch gekruisigd. Vader, indien gij wilt, neem die beker van mij weg. Maar niet mij wil geschieden, maar u wil geschieden. Dat heeft niet te maken dat als iemand ziek wordt, als iemand een auto-ongeluk krijgt, om te zeggen, oh mijn vader, echt waar, auto-ongeluk is niet de wil van uw vader. Een hoop dingen die in ons leven gebeuren, Dan zeggen wij, oh vader, dat dit, u wil nou niet wezen. Alsof vader wil dat zijn kinderen, hè? Nee, Yeshua had iets te doen in geloof en in gehoorzaamheid. Hij moest in gehoorzaamheid gaan, maar hij was 100% mens, zoon van de vader. Hij zag er net zo tegenop, als het u er tegenop zou zien, als je wist, ze gaan me dadelijk hangen. Hij wist het, maar hij heeft geleden in het vlees. Hij heeft zelfs uit zijn lijden gehoorzaamheid geleerd, staat er in Hebreeën. Dus Yeshua heeft zo geleden, tot hij uit dat lijden nog gehoorzaamheid leert. Hoeveel wil u nou lijden om gehoorzaamheid te leren? Ga de weg van de Heer Torah getrouw. Maar hij zegt niet mij wil geschieden, maar u wil geschieden. Maar deze uitspraak wordt in het christendom gebruikt... alsof Gods water over Gods akker gaat. Alles wat je overkomt is Gods wil. Hé, hey, wacht eens even. Dat staat er niet. De wil van God is de weg naar het kruis. En Yeshua die gaat hem ten einde toe. De wil van Yeshua, broeder en zuster, is ondergeschikt aan de wil van God. Yeshua verkondigt niet zijn gelijkheid aan God. Yeshua verkondigt wel zijn ondergeschiktheid aan God. Het is zo mooi om het te snappen, want wij hebben ons leven lang een andere God gepredikt gekregen. Met alle respect, we hebben er niet gestapt. Maar er komt een dag en daarom zit je hier, om het een keer te horen. En dan kun je, je erover verbazen, je ziel die kan schudden. Maar dat gebeurt altijd, de zee die gaat op en neer als de wind er overheen gaat. Maar zo spreekt de Heer het. Ook al zeggen de grootste mannen in Nederland en in Messiaanse wereld hele andere dingen, moeten ze maar voor de Heer verantwoorden. Wij zeggen het dus niet na. Wij gaan ook geen triniteits. Dogma ondertekenen om lid te mogen worden van het IEMCI in Amerika, om zogenaamd dan bij te horen bij de Messianics. Alleen maar omdat ze de drie eenheid in hun statuten zetten. Het zijn gewoon christenen die uit het christendom komen, ontdekt dat ze joden waren, maar ze hebben dus het christendom meegenomen. Net als Israël wordt uit Egypte getrokken, maar Egypte is nog niet uit Israël. We hebben exact dezelfde problemen. Alleen iemand moet er zijn die het hardop op zegt, en mag je de profeet doodgooien? Je mag gekke dingen van me zeggen, prijs de Heer. Maar we gaan zeggen wat er staat. Lieve mensen, Yeshua's onderwijzing geeft duidelijk het bewijs dat Yeshua zelf niet het Allerhoogste Wezen is. En het Allerhoogste Wezen is niet Yeshua. Het geloof in een twee-eenheid of een drie-eenheid als Allerhoogste Wezen is onverenigbaar met de uitspraken van Yeshua. Yeshua zelf zegt het anders. De Tora leert, God is één. Niet twee of drie. Dit is echt. God is één. Yahweh is Ergad, één. En dan zijn de mensen die willen Ergad nog een beetje krom maken... ...door te zeggen, dat is eenheid. Ik heb het u eerder uitgelegd. Ergad is geen eenheid... En gat komt uit de grondwoord agat. En agat is samenvoegen. Snapt u het van het kwartje? Het grondwoord is samenvoegen, is niet eenheid. Het is niet zo dat die één een uit eenheid komt. Nee, het komt uit het woord samenvoegen. U en ik worden samengevoegd onder die ene waarachtige God, Yahweh, door het offer van zijn zoon Yeshua. Daarom is de eenheid van God veel meer dan twee of drie, want we zitten hier om met z'n zestigen. Wij zijn tot eenheid gebracht, broeder en zuster. Maar dat is wat anders als dat je zegt, God is eenheid. Nee, God is één. Gaat. Maar het komt uit agat en dat betekent samenbrengen. Wij worden samengebracht onder de ene waarachtige God, Yahweh. We gaan uh, zachtjes afsluiten. Yeshua, wie bent u? Ik denk dat we het al weten. hè? Yeshua, wie bent u? Toen Jeshua in de omgeving van Filippi was gekomen, vroeg hij zijn discipel en zeide: Wie zeggen nou de mensen dat de zoon des mens is? Dat staat 80 keer in de Bijbel, hè? Dit woordje, zoon des mensen. 80 keer. En hooguit 25 keer: Gods zoon, zoon Gods. Maar nooit God de zoon. Wie zeggen nou de mensen in Al-Blassedam dat de zoon des mensen is. De een die zegt, sommigen, hij zegt, hij is Johannes de doper. Nou, die is niet koosje geweest, die man. Wie zegt dat Yeshua Johannes de doper is, dat kan helemaal niet... want ze zijn samen in dezelfde periode geboren, hebben geleefd... en Johannes de doper, die moest zelfs Yeshua dopen. Dus die heeft de boodschap nog niet helemaal begrepen. Een ander die zegt, hij is Elia. Elie. Hé, hey, wat was Elie ook alweer? Mijn God. Hé, hey, dat zit in de naam van Elia. Hé, hey, zeggen dan, hij is Elia. Maar dat is natuurlijk niet zo, want Elia, die is er niet. De boodschap van Elia had Johannes de doper. En Jezus zegt geloof, hij was de Elia. Ja, hij was Elia niet. Hij had de boodschap van Elia om het volk op te roepen, terug naar de Torah. Doopje in de naam. En kijk uit naar hem die komt, dat was Messias. De anderen zeggen, hij is Jeremia. Jeremia, hoe? Hé, hey, in de naam van Jeremia zit al de naam van Ja. Ja, hoe? van Jawe. Maar ja, Jeremia was het ook niet. Nou zegt hij, dan zal het wel een van de andere profeten zijn geweest. Want ze verwachten wel dat er een profeet moest komen. Er is nog nooit een grotere profeet geweest dan Yeshua. De zoon van de levende God, die is gekomen om Torah te onderwijzen en te laten zien hoe in zijn leven Torah vervuld werd tot aan Golgotha toe. De dood in, de dood opgestaan in de hemel, aan de plaats, aan de zijde van God. En hij komt terug om te regeren. Dat is onze Heer. Yeshua, wie bent u? Yeshua zei tot hen, maar gij, Petrus, wie zegt nou jij dat ik ben? Petrus, discipelen, wie zegt gij dat? En Simon Petrus die antwoordt en die zegt, gij zijt de Messias, de zoon van de levende God. Gij zei de zoon van de levende God. Wie wil nou dit nog omgaan draaien door te zeggen, jij bent God de zoon. Ik zou het in mijn mond niet durven halen als getuigenis. Want je herhaalt een dogma van Rome, hervorming, reformatie... en noem al onze christelijke broertjes maar op. Wij komen dus uit hetzelfde nest. We komen uit verwarring. We komen uit Egypte, maar Egypte is nog niet uit ons. Dit is het getuigenis van wie? Van Petrus... En Yeshua die antwoordt en zegt, zalig zijt gij Simon bij Jona, gelukkig ben je Petrus. Ah, hij zou bijna zeggen, halleluja, Petrus, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Nou moet je ontdekken wat er staat. Als iemand niet beleidt dat Jezus Christus, de Messias, de zoon van de levende God is, is het hem niet door God geopenbaard. Durft u dat te zeggen? Want Yeshua die zegt tegen Petrus, zalig ben jij Petrus, wat een gelukkige man ben je. Want God heb jou dat geopenbaard. Mijn vader die in de hemel is, die heb je dat geopenbaard. Als u nou in je eigen geest krijgt, ja joh, maar hij is toch uh, God de Zoon, hoor. Wilt u hem eruit flikkeren? Echt waar? Het klinkt een beetje graf, maar wil die gedachte wegdoen? Want die komt niet van God, maar die komt uit Egypte. Dat heb je meegenomen uit Egypte. Je zal moeten toetsen aan Torah en profeten. Nog twee teksten gaan we halen, lieve mensen, en dan sluiten we hem af. In Deuteronomium, in de Torah, staat het volgende, in vers 2. Gij zult aan wat ik u gebied, zegt Yahweh, niet toedoen en niet afdoen opdat gij de geboden van Yahweh, uw God, onderhoudt die ik je opleg. Je zal denken als Yahweh, je zal spreken als Yahweh... en je zal doen wat hij zegt. Je zal er niet aan toedoen en je zal er niet aan afdoen. 80 keer zoon dus mensen. Meer dan 25 keer zoon van de levende God. Vers 32. Al wat ik u gebied, zult gij naastig onderhouden. Wanneer ga je iets onderhouden? Als je het gelooft en als je gehoorzaam bent. Je wordt door geloof gered, maar ga wel de weg wandelen die je wandelen moet. Anders blijkt je geloof nul te zijn. Wat staat er in Spreuken 30 vers 5 en 6? Wat zegt de wijze Salomo nog voordat hij zich overliet aan al die verschillende vrouwen. En zelfs aan hun afgodiging offeren. De wijze Salomo toen hij nog wijs was sprak dit. Het woord Gods is gelouterd. Wat is ook weer het woord? We hebben altijd geleerd in Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Maar het woordje woord is logos en het heeft te maken met spreken. Dus in het begin was het spreken, dat spreken was bij God en dat spreken dat is God zelf. Dat is heel anders dan dat de doctrines hebben geleerd binnen het christendom. Hier staat het woordje woord, Gods is het spreken van Yahweh. Dat spreken van Yahweh, wat in Torah en profeten staat, dat is gelouterd. Hun die bij hem schuilen, is hij ten schild. Waar moet je schuilen? Bij de woorden van Yahweh. Want als je bij die woorden van Yahweh schuilt, is hij door zijn woord jou ten schild. Precies zoals Yahweh het zegt, dat is ons schild. Als we onze eigen gedachten laten gaan, lieve mensen, is het eindeloos de verkeerde kant op. Doe niets aan zijn woorden, dus doe niets aan het spreken van God. Opdat hij, dat is Abba Yahweh, u niet terecht wijzen en gij een leugenaar bevonden wordt. Ik zou er wel drie keer over nadenken voordat ik nog een woord zou zeggen wat anders is als dat er staat. Ik hoop dat je durft te zeggen amen. Het is een keuze die je maakt. Weiger nog dingen te zeggen die niet in de Bijbel staan. Thema van de preek. Yeshua, wie bent u? Wie zegt gij, broeder en zuster, dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Messias, de zoon van de levende God. Amen. Zalig zijt gij, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Laat dit nou de boodschap van vanmorgen zijn, want zo zegt Yeshua het. Ook al hebben we andere gevoelens. Amen. Shabbat. Shalom.